Acht uur, Joboot met het NOS-journaal. Over een half uur komt de gemeenteraad van Roermond in een spoedzitting bijeen... om te praten over de positie van wethouder Van Rij. Die heeft vertrouwelijke informatie doorgespeeld... aan de kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond... de VVD'er Ricardo Offermans. Offermans heeft zich nu teruggetrokken uit de procedure. In een brief aan minister Spies schrijft hij... dat zijn kandidatuur in het belang van Roermond niet langer wenselijk is. Er komt nu een nieuwe procedure voor de burgemeestersvacature in Roermond. Wethouder Van Rij adviseerde de vertrouwenscommissie. Justitie beschikt over een opname van een telefoongesprek tussen hem en Offermans... waarin Van Rij vertrouwelijke informatie aan de kandidaat-burgemeester doorgeeft. De arrestatiebevelen tegen Tanja Nijmeijer zijn tijdelijk ingetrokken. Ze kan daardoor meedoen aan de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering... in de Cubaanse hoofdstad Havana.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 Het weer vanavond en vannacht nevelig en kans op mistbanken. Morgen droog en rustig najaarsweer. Wel eerst nog mist en bewolking. In de middag zonnig. Het wordt al 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A348 vanuit Arnhem naar Doesburg... is tussen De Steeg en Doesburg helemaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Vandaag in twee dingen aandacht voor de Amerikaanse presidentverkiezingen. Gesprekken vanuit New York met Nederlanders in Amerika... over hun werk en leven daar. En gesprekken met Amerikanen in Nederland. Wat hebben zij nog met hun vaderland? En wat is hun kijk op de Amerikaanse politiek? Vandaag dus de eerste gast in deze serie. Vanuit New York, Frederik van der Wal. Topmodel in de jaren 80 en 90. Ze vertrok al jong naar New York en stond daar op de cover van... Bijvoorbeeld The Vogue, The Cosmopolitan en Harper's Bazaar. Ze presenteerde op de Amerikaanse televisie... en acteerde in films van onder andere Woody Allen. En tegenwoordig is ze een succesvol zakenvrouw. Frederiek van der Wal. Ze woont al twintig jaar in New York. En ze is de pionier voor een hele generatie Nederlandse supermodellen. En in de hartstikke. Topmodel Frederik van der Waal maakt bloemen fashionable. De schone Hollandse beschikt ook over zakelijk talent... en lanceert deze week haar bedrijf Frederik's Choice. Frederik hey. van der Waal, mijn tafeldame vanavond. Ja. Dat zeg ik met veel plezier. Je woont vooral in Amerika. Je bent ja. een supermodel, zoals dat heet. Je bent even in Nederland omdat je de miljonairs fair mag openen morgen. Joining me at this time is one of the most accomplished and recognizable supermodels en businesswomen in de wereld, we are pleased to welcome... to the living room of late night, the lovely Frederique van der Waal. Frederique, how are you? Very well, Thank you so Frederique van der Waal, goedenavond. <laughs> Wat leuk om dat ineens zo te horen. Waarom begin je nou te lachen gelijk als je dat hoort? Het nee, is heel grappig om even, even terug in de tijd te gaan... met bepaalde stemmen die je herkent. Van een Letterman Show in Nederland, een paar dingen... Um... Ja, ik herkende wel wat dingen. RTL Boulevard, zag ik. Ja, grappig. Leuk. Ja. Leuk om te horen. Maar het is ook één grote successtory, of niet? Nou, sommige dingen zijn zeer zeker uh, succesvol. Maar er zijn altijd, in elk verhaal zijn er ups en downs. En daar leer je van. En ja. het is nooit één geheel. Is, is dit ook niet heel Nederlands om toch gelijk dat weer een beetje oh, dat is, down te spelen? Dat is zeer zeker Nederlands. Het is toch dat grounded. We moeten niet er te veel uitsteken, want dan wordt je kop eraf gehaald. Maar ik heb wel het Amerikaanse verhaal um, toen ik hier kwam, eigenlijk op 18-jarige leeftijd, uh, heel erg omarmd. Ja, als je er soms naar kijkt. Dan denk je fantastisch, maar er zitten natuurlijk dalen en bergen in. Ja. En, en dat, ik heb met, door branding en eigenlijk um, televisie en, en dingen weer een high gekregen in de carrière. En dan gingen er weer andere dingen. Um, Gekke genoeg zie ik nu weer, 45, <lacht> dat je ineens weer de vraag krijgt voor, voor modellenwerk. Dus dat is ook wel weer grappig. Echt waar? Dat komt ja. nu nog? Ja, ja. Te grote verbazing. Hoe verklaar je dat dan? <lacht> dat dat nu opeens weer, dat je nu weer gevraagd wordt? Um, Goede genen. <lacht> goeie Hollandse genen. Nee, een gedeelte is dat ook vrouwen zeggen: van ja, leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk ook een cremertje kopen. Uh, dat wordt verkocht door een vrouw die ook 40 is of in de vier, Weet je, ja, een 18 jarig meisje die zegt over empty wrinkle cream. Ja, waar praten we over? Ja, dat kan dus helemaal niet. Dat kan niet. Dus er is ook een bepaalde eerlijkheid dat ze um, dat doen. Laatste deed ik een, een, een uh, verhaal voor L um, Germany uh, en was wel even een gekke gewaarwording dat ik inderdaad de oudste was. Van alle modellen die daar stonden. Nou, we waren met z'n drieën. Dus er was eentje in twintig en eentje in de dertig. En dan was ik dus veertig. Dus in ja. de veertig. Ja, maar goede ja. genen. En dan word je toch nu weer gevraagd met hoe, als hoedanigheid uh, van model. En dat is waarschijnlijk toch ook wel heel prettig. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Naar je jeugd. Uh, hè, want zeventien was je, denk ik, toen je die hele belangrijke wedstrijd won. Ja. Die nee. elite model. Ja, toevallig ingerold... Um, ja, totaal, want in die tijd was modellen ook te, ja, was, was iets heel onbekends. Ik bedoel, wij, wij, wij keken niet naar bladen en waren bezig met fashion... zoals nu eigenlijk een mainstream iets geworden is. En um, er was een jongen in Den Haag, opgegroeid dus in Den Haag... Um, die werkte in Amsterdam en die kende modellenbureaus. En die zei, god, dat is misschien wel wat. Toen zei ik, van, nou ja, waarom niet ga ik eens mee? En helemaal niet met enig idee over uiterlijk. Dus toen ik naar Amsterdam kwam uh, bij de boekers... Uh, toen werd ik gevraagd om mee te doen aan de uh, Look of the Year. Het was dus een, een gedeeltelijk door de Cosmo. En dan het Amerikaans was elite. Of het internationale was elite. En toen werd ik de, won ik dus in Nederland. En toen werd ik gevraagd uh, naar Mauritius. werd een internationale contest en, en die won je ook? En tot mijn grote verbazing vond ik die ook. Dus je bent, het is je eigenlijk een beetje. Het is nou jij ja, bent ingerold eigenlijk. Daar op een, op ben ik zeer zeker ingerold. Hoe, hoe je het aanpakt vanuit daar is, is heel duidelijk. Heeft te maken met wie je bent als persoon en hoe pak je het aan en hoe ga je ermee om. Maar goed, je koos er wel voor, want je was toen 17. Die jongen heeft jou meegenomen van het Marland Lyceum naar Amsterdam, dit rolde eruit. En toch koos je ervoor om eerst je opleiding af te maken. Ja, ja, um, nou ja. dat komt ook een beetje door onze Hollandse upbringing. Heel belangrijk, die basis, je, ga, je maakt je school af. Um, ik heb zelfs nog heel lang dat ik daarmee um, ja, struggling om het feit dat ik niet naar uh, Leiden of naar Rotterdam ging... om economie of, of wat dan ook rechten te studeren. Dus toen ik in Amerika aankwam... Uh, ben ik, uh, heb ik nog wat studies erbij gedaan met NYU en verschillende dingen. Ja, maar je mocht niet alleen voor dat modellenleven kiezen. Je moest toch nog wat zinnigs doen. Zo werd er tegenaan gekeken. Uh, dat is zeer zeker. En ik denk een gedeelte heeft te maken ook... ik heb mijn ouders vrij jong verloren. Dus op mijn achttiende was ik hier dus uh, ja, alleen. En... Um, had een gevecht in mezelf met het, ja, ben je het domme blondje of? Um Weet je, dat, dat voelde ik toch, daar had ik moeite mee. Um, als iemand ook vroeg, wat, wat doe je? Durfde ik in het begin zeer zeker niet te zeggen dat ik model was. Of dat je dus in een taxi of wat dan ook... Zelfs de stomste, weet je onpersoonlijke momenten... Van in het, met een taxichauffeur zou ik zeggen, nou, nou, I'm a student hier. Maar, maar heeft dat te maken met jouw achtergrond? Want jij komt, ik woon in Den Haag, dus ik ken dat heel goed. Uh -huh. Jij komt uit Marlott, dat is toch een chique buurt in Den Haag. Ik denk dan gelijk aan hockey, ik denk aan tennis. Uh -huh. Een beschermd milieu... He, waar, waar toch eigenlijk de mensen het over het algemeen heel goed hebben... ook allemaal een goede opleiding, goede baan. Dat is natuurlijk de achtergrond. En daar hoort dat modelleven eigenlijk natuurlijk helemaal niet bij. Zeer zeker kom ik daar vandaan, dus het beschermde. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het nog een heel oud lineair idee. De meer ik in Amerika wonen en... en Kijk naar dingen. weet je, wel, We leven nog heel erg volgens die dingen in Europa. Van Dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. En hoe goed zou het zijn dat je op je achttiende eventjes weggaat uit huis... en een paar jaar eens eventjes de wereld intrekt... en niet afhankelijk zijn van je familie... en niet al die dingen die erin gesiept zijn in je hoofd... dat even los te laten... Dus op zich um, zat ik wel met die familiegevoel van ik moet eigenlijk studeren. En dat heb ik ook gedaan. Totdat ik ineens realiseerde van ja, voor wie moet ik mij eigenlijk waarmaken. En ik ben wie ik ben. En heb leren ja, to own myself. Uh, maar dat heeft een tijd geduurd. Hè? Want er is natuurlijk wel een heel duidelijk idee van... oh. Modellen. En dan helemaal, natuurlijk, het feit dat ik in een soort package kwam van blond met borsten, dan was je toch ja, dat, dat kan, daar kan je ook nog niet wat uh, uh, een, een brain erbij. Ja. En dat, dat was toch wel het geval, maar het feit dat je noemde net even in een bijzin, ja, ik, ik verloor toen ook mijn ouders. Uh, was dat de reden dat je dacht, ik kan hier nu eigenlijk ook wel gewoon vertrekken uit Den Haag? Nou, heel duidelijk. Aan de ene kant uh, door de verschrikkelijke pijn uh, heb ik een weg mogen belopen... en die pijn en die vier kunnen gebruiken om een vrij sterk uh, en een heel apart leven tegemoet te gaan. Ik heb dat ook heel duidelijk bewust weggegaan van even dit niet meer... Ik had een contract met de elite, dus er was heel duidelijk wel een, zeg maar, een soort ontvangst hier. Ja, Kruispunt in je leven eigenlijk. Ja, ja heel duidelijk. En, en die keuze was natuurlijk wel heel duidelijk van oké, okay, ik ga daar naartoe. Ik blijf niet hier ja, zielig voelen. En, en ik heb natuurlijk later wel weer terug moeten stappen om bepaalde dingen te, uh, be, ja, uh, te bewerken. Hoe zeg je dat? Uh, te, te verwerken. Te verwerken ja. Moeilijk hè, dat uh, Nederlands nog. Als je in Amerika nou, woont. Sommige woorden zijn veel makkelijker in het Engels voor mij. Maar ik, ik moet zeggen, ik, dat, uh, gelukkig kan het nog wel. Ik heb geen gek accent. Toch? Nee, nee, het nee, gaat nee. heel goed. Maar nog even één ding. Hè, want daar, daar lopen we ook een beetje aan voorbij. Dat Maarland Lyceum. Ja. Ik heb me daar even in verdiept. En ik bedacht me. Frederik van der Wal. Uh, Ex-topmodel. Of misschien huidig model wel weer. Die zat daar samen met onze huidige premier Mark Rutte. Klopt dat? Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ik, ik, het is grappig, want laatst, volgens mij heeft hij He gezegd dat wij in de klas zaten. <laughs> dat ik me dat dus niet helemaal herinner, want we komen beide uit 67. Tot... Maar je herinnert je Mark Rutte niet als nee. klasgenoot? Nee, nee. nee. Nee, Heel grappig. En ik vind hem namelijk wel een hele leuke, integere vent. Als ik hem hoor spreken. En uh, hopelijk een deze dagen op een reunie kunnen we eens even achter dat schoolbankje schuiven. En eens even een leuk gesprek hebben. Maar hij was niet uh, het opvallendste jongetje van de klas. Nee, nee. nee dat nee, is duidelijk. Nee, nee. nee, Dat we dat maar even duidelijk hebben neergezet dan. Maar ga je hem echt ontmoeten binnenkort op een uh, Nou, ik, ik, ik heb gehoord dat er, er werd gevraagd, want het is geloof ik het negentigjarige opkomend en of er misschien een mogelijkheid was dat wij dat zouden kunnen doen. En ik zei, nou, daar sta ik zeker voor open. Grappig genoeg had ik net, um, vond ik ook wel heel jammer... toen kon hij niet, er was, ja, het, het, het, uh, het parlement was gevallen. En um, om uh, het WTC in, in Den Haag te openen, dat heb ik gedaan... dat zou ik eerst met hem doen. Toen zei ik, nou, dat vind ik heel leuk. Maar ik, hij ik kwam niet opdagen. Leer ik Mark Rutte toch nog kennen op mijn ja. oude dag. Ja, <laughs> precies. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. En deze week in twee dingen. Een speciale serie met aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We praten vanuit New York met Nederlanders in Amerika... over hun werk en leven daar. Wat hebben zij nog met hun vaderland... en wat is hun kijk op de Amerikaanse politiek? Vandaag de gast, Frederik van der Wal, topmodel in de jaren 80 en 90. Frederiek, je vertelde het net, je was 18 jaar. Je hebt je ouders heel vroeg toen verloren. Toen ging je weg uit Den Haag. Hoe was het eigenlijk om als 18... In New York terecht te komen? Um, ja, idioot. Aan de ene kant fantastisch. Het is een uh, inspirerende stad. De mix van mensen, uh, ja, wat eigenlijk inderdaad wat je voelt, zeg maar in Amsterdam, maar dan multiplied bij weet ik wat, de honderd. Het is wel heel overwhelming. Wij komen natuurlijk toch uit ja, onze vriendschappen betekenen heel veel. Hier kan je mensen tegenkomen. Oh, fantastic. En we're going to en Dat kan dan allemaal. Maar soms kan het ook heel fluffy zijn. Ja, want wat is dat fluffy dan? Want ik loop hier nu ook een paar dagen rond. En mij valt me dan op dat het ook heerlijk is. Het lijkt soms een warm bad. Want je gaat ergens koffie drinken. En nou, ze, ze leggen nog net de rode loper niet voor je uit. Maar je voelt het wel zo. Hè? Alles wordt voor je neergezet. En ze zijn vriendelijk. En... Maar is het echt, vroeg ik me af. Nou, vind je dat heel erg of het nou echt of niet echt is? Ik wil graag een restaurant binnenkomen dat ze zo zijn tegen mij. Ik kan me geen bal schelen of het echt of niet echt is. Maar is dat echt anders dan in Nederland? Ja, 100%. procent. Het idee dat je ergens betaalt en dat iemand je een beetje afroffelt. Ik vind dat heel service heerlijk in Amerika. Graag. En een grote smaal. En of die nou eerlijk is? Ja, jammer van die neptanden. Maar nog altijd hier wat je heel veel ziet in Amerika. Maar ik heb liever dat... Um, maar in vriendschappen is het even weer wat anders. Dat je dus het, het opbouwen van vriendschappen hier is een stuk moeilijker. New York is ook niet een stad waar mensen vaak blijven. Maar dus hoe, er... hoe moeilijk is het dan om vriendschappen met Amerikanen te maken? Of met New Yorkers? Waarom is dat lastig? Nou, ik, over de jaren. Ik heb, ik heb hele dierbare vrienden. Maar er, er zit wel iets in van dat um, zo heel makkelijk uh, alles vrijgeven. En... Ja, dat kan maar zomaar, alles zo. En dat het eigenlijk, ja, het blijft een beetje aan die buitenkant. Ja, tijd en intimacy, dat, daar zit tijd in. Dat duurt gewoon even. En om daar te komen. En, Je dringt uh, moeilijk echt tot mensen door. Uh, ja, en, en uh, nou, ik zat uh, met iemand van een meisje die voor mij, of een vrouw. En eerst was alles van fantastic. en de, de, de Maar ik kon gewoon zien en voelen. En, en toen begon ik dus te praten uit, uit mijn hart van wat ervaringen en dingen. En ineens kwam het er allemaal uit. De menta mentaliteit in Amerika en, en ook in New York is van, weet je wel, everything is okay, what's next? En good and great and yes and the. Weet je wel. en natuurlijk is dat nooit zo. En word je daar af en toe niet doodmoe van dan ook? Uh, familie heb je en je kiest je vrienden. Dus je kiest mensen die... die ik, ik heb zeker mensen met, met een dieptegang. Het is belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om, om leuke gesprekken te hebben... en wat dieper te gaan... En en soms is het heerlijk als je ergens op een avond bent. Als je de hele tijd diep moet gaan, dan is het ook erg vermoeiend. Dus ja. ik bedoel, je wil ook af en toe dat die lightness kan er ook zijn. Het heeft ook zijn voordelen. Ja, ja. maar ik, ik bedoel, dus het gaat om een mix. Dus ik, ik, moet, ik, ik moet zeggen, ik heb hele dierbare vrienden in New York. Maar ik heb heel duidelijk nog vrienden uit Den Haag. Uh, hele dierbare vrienden. Dus ja. het, maar goed, dan kom je hier als 18-jarige. Dan kom je toch in een andere cultuur, wat je net beschrijft. Waar, he, waar je niet gelijk datzelfde gevoel krijgt als Den Haag. Welke eigenschappen... Hebben jou daar doorheen gehaald? Nou, heel duidelijk het Hollandse down to earth, grounded. Beide voeten op de grond. Ik kon heel. Ten eerste had ik natuurlijk die ervaring al meegemaakt. van even je hele leven uit elkaar gerukt. door het verlies van je ouders. Maar in het modellen zijn. Ik bedoel ineens. de limo's en de vliegtuigen. en mooie hotels. en oh, you're fantastic. en. van alles kwam er naar je toe. En ja, ik vond het heel leuk. Ik, ik, ik heb er heel erg van af en toe momenten van kunnen genieten. Of nog steeds kan van genieten. Maar er was ook een hele duidelijke, relativerende kant aan mijn kant. Toch die Hollandse nuchterheid? Die Hollandse nuchterheid, heel duidelijk. En dat heeft me ook gered. Weet je, het is ook in een bepaalde manier, het was ook, dit is tijdelijk. Dit is niet hoe het leven in elkaar zit. Weet je wel, dit zal een momentopname zijn en dan zijn er weer andere dingen. En hoe belangrijk is dat om je dat dan te realiseren op het moment dat je een celebrity bent hier? Dat is, een heel, dat is een heel meer verhaal. Want het is heel grappig. Ik, heb het, ik zat toevallig laatst met iemand, een, een vrij grote celebrity. En daar hadden we het dus over. Dat je dus. mensen kijken naar je en die zeggen. Oh, nou ja, die heeft dat allemaal gemaakt. Maar die zit bijvoorbeeld in een periode waar hij niet de juiste films krijgt. En dit en dat. En er zit dat, dat idee van. Um, het, is, het loopt nooit storm de hele tijd. Op een gegeven moment word je rejected, dat hoort erbij. En zeker in, in die entertainmentwereld is dat heel duidelijk zo. En, um, en jij had je daar een beetje op voorbereid door die nuchterheid. Nou, ik had er niet op voorbereid, maar door de nuchterheid was ik erop voorbereid. En wie was deze celeb nou met wie jij daarover sprak? Want dat ben ik wel benieuwd. Nou. Oh, er is een acteur en director en schrijver, Griffin Dunn. Ik weet niet of het is een hele leuke... Uh, uh, maar die zit ook al heel lang in die business. Komt ook uit een soort familie van Dominique Dunn en al Joan Didion en... Die rejection zit er altijd in en daar moet je mee om kunnen gaan. En, en dat is altijd moeilijk, het is nooit makkelijk om. Nee. Ja. Toen we begonnen met een soort overzicht van jouw leven, hè, met al die ups, ja, er waren ook zeker downs. Als je daar op, op terugkijkt, wat, wat is voor jou dan de moeilijkste periode geweest hier in New York? Ik vind het heel belangrijk dat je ergens naar huis toe kan gaan en de deur gaat dicht en je voelt je thuis. Uh, dat vond ik heel moeilijk. En dat, in het begin had ik dat heel duidelijk. Want dan af en toe ging je als een soort idioot reizen. Maar dan thuiskomen, dan, dat je dat anheimische gevoel. Dat vond ik heel moeilijk. Er was een periode ook van. Het is grappig dat met vrienden of een paar vrienden dat als jij succes hebt met dierbare mensen om je heen en bepaalde dingen dat is soms ook wel eens moeilijk, want dan ga jij op zo'n high. Dat vond ik een heel moeilijk moment mid 90s, dat ik toen merkte dat bepaalde vrienden de moeite mee hadden dat je in het public eye stond. En ik bedoel ik, ik moet zeggen, ik ga er wel heel goed altijd mee om, maar dat was best wel eens moeilijk. En jij zag dat wel als dieptepunt. Dat, ja, dat ze maar, jaloers waren eigenlijk. Ja, maar, ja, dat vond ik heel pijnlijk. Want het had niks met mij te maken. Maar het heeft te maken met je package. Uh, ik was dezelfde persoon. Het was niet dat ik iemand niet zou terugbellen. Of weet ik wat. Dus het was, dat vond ik een hele moeilijke periode. Uh, ik vond ook best moeilijk. Dat je dus van... van, van uh, en zeker terugkijkende. Van je bent um, had En ineens niet. Dus ineens word je niet gevraagd. Of dan ineens wordt alles ge... ja, um, yeah, you're an option for dit en dan krijg je het weer niet. Dat zijn ook momenten geweest om te... ja. Dan moet je ook weer even relativeren. Ja, want dan zit je thuis en dan denk je, misschien krijg ik deze opdracht. Ja. En toen bleek opeens dat de andere Frederike van der Wals waren. Dat is heel veel. Jonger, mooier, frisser. <laughs> nee, maar dat kom je vrij snel achter dat het zo in elkaar zit. Maar, maar dat is ook afzien dan, toch, op zo'n moment? Zeker. Je krijgt toch elke keer. En hoe ga je om met die deuken? Weet je, dat is toch, je krijgt even zo een, een reactie. En ik moet je eerlijk zeggen. In, Um, ik heb me er altijd heel duidelijk door die Nederlandse nuchterheid van... jongens, ik pak dit zoals het is. En ik heb ook altijd doorontwikkeld. Ik, was, ik ben ontzettend geïnteresseerd. Ik, ik vind mensen, dingen, art, um, van alles... Hier in New York. Dus ik, ik ben altijd open geweest om verder te gaan. En ook zakelijk gezien. Dus ja, ik heb ook zeker. Precies, want je bent inmiddels een bloemenmeisje. Ja, ik ben ineens het Bloemenmeisje geworden. Ja, maar, maar, maar leg eens uit? Ik bedoel, ja, je komt uit Nederland. Dat is ook eigenlijk weer heel logisch dat je dan misschien nog iets met bloemen gaat doen. Maar wat, wat doe je precies met Frederick's Choice? Nou, ten eerste bloemen, en, en dat is ook het gek, als je weggaat uit uh, je land, zijn er een paar dingen waar je uh, wat ineens veel belangrijker wordt. Um, en, en gewoon van dropjes. Naar hagelslag, naar bloemen thuis. Voor Kroketten, Kroketten hoor je altijd. Ja, een... bitterballen vind ik ineens heel lekker dan. <lacht> um, ik heb ook thuis, ligt er naast mijn bed gewoon een zak drop. Um, bloemen is iets, dan kwam ik terug van een trip om dat huis weer, mezelf, dat onheimische gevoel weg te halen, ah, haalde ik een bosje bloemen om de hoek. Het is iets heel Hollands. Maar die bloemen zien er niet uit hier in New York op oh, straat. Oh, ik weet waar ik naartoe moet. <laughs> okay, maar, maar het is niet zoiets van... hier kun je mooie bloemen kopen, toch, in New York? Ja, kan ik je... zie ze bijna nergens. Ja, dat kan je wel, maar dat zijn dan vaak toch de, de flower designers. Dus een paar van de mooie shops... Um, en dan weet ik ongeveer in welke tijd welke bloem ik bij de deli kan komen die langer blijven staan. Of uh, een Whole Foods met lelies is goed. Of, uh, maar goed, dus... jij dacht, ik ga wat doen met die bloemen, want nou, daar heb ik wat mee. Nou, de bloemen hebben altijd een rol gespeeld. En toen op een gegeven moment um, in um, 2005 werd er een bloem naar mij vernoemd. En vond ik dus echt een ontzettende eer. En um, dit eigenlijk voelde zo Echt, en raakte iets. Dat iets wat zo puur Hollands is. Zo mooi als een inspiratiestuk door mijn leven heen is gegaan. En zakelijk gezien, hoe uniek, zo'n uh, dynamische industrie, maar er is geen lifestyle merk rond bloemen. Er is geen gezicht, naam connected met de bloemenindustrie. En zo begon het idee eigenlijk. En, um, en wat is het nu? Wat, wat, wat kan dit nu dus, met jou? Dus het, het is een lifestyle brand rondbloemen. Uh, je kan ze bestellen en dan worden ze naar je toegestuurd... of naar je uh, vrienden of zakenrelaties in een biodegradable vaas... in een hele leuke tas, in een mooie doos. Dus helemaal dat idee van packaging. Ja, maar eigenlijk is dus uh, de cirkel een beetje rond... dat Frederik van der Wal, die eerst model was... nu toch met een echt Nederlands product... Uh, nog aan het werk is en een succesvol zakenvrouw wordt daardoor. Ja, ik vind het heel apart hoe dingen toch... Uh, ja, ik geloof dus niet in toeval, maar hoe uniek is het dat je in het, dat, dat zo samenkomt. En ook in de tijd wanneer het was. Dat, dat Want in de height van mijn carrière had het nooit gelukt. Ja, maar, maar goed, het komt nu allemaal bij elkaar het en komt, het klopt. Ja, het klopt. We gaan het ook nog hebben over de politiek, hè? Want ja. de verkiezingen komen eraan. Ja, oh gut. Ja, oh gut, want heb je iets met politiek eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, over de jaren... ja, het vervelende is dat ik niet... Uh, ik... Nou, al die jaren hier wonende... <laughs> ik heb nog steeds geen Amerikaans paspoort. Ik wil niet mijn Nederlandse paspoort kwijtraken. Mijn dochter heeft beide. Die kan kwartetten. Ik heb ook, juist door het feit dat ik ook niet ja de, het grootste kan doen om te stemmen. Ja. <laughs> Heb ik ook vaak dingen gedaan... zoals met MoveOn, Dat Ork... Uh, langs huizen gegaan op een gegeven moment in Philadelphia. Uh, dit was echt in de bush-jaren. Want het, ik dacht... Nee, nu is het echt, echt te gek dat dit, dit door blijft gaan... Werd hij herkozen, tot grote verbazing. Maar, van, maar langs de huizen gaan, wat, wat deed je dan? Wisten dus wie er waren geregistreerd om ook duidelijk te zeggen: van je moet wel gaan om te gaan stemmen. Elke stem is belangrijk. En er was bijvoorbeeld, ja, rond Philadelphia is een, een swing state. En ja, het was eigenlijk uit een soort frustratie van wat er gaande is. Het gekke is nu, dit, dit jaar, in vergelijking tot vier jaar geleden... was het ook weer dat gevoel van... Ja, het was zo so electrified en zo so alive. En Obama was die nieuwe force. En, uh, en dat, ja, iedereen was veel meer betrokken. En dit is wel een enorm belangrijk punt... waar we nu weer zijn op aangekomen. Het, het, het enige, het voelt een stuk minder voor vele mensen. Um, maar het is enorm belangrijk. Want als wij teruggaan naar dit idee van Romney... dan gaan we echt terug in de tijd. Ja, Dus bedoel, ik begrijp heel even, dat, dat jij natuurlijk heel even voor de duidelijkheid... jij, jij bent een, een democraat. Ik ben een democraat. En ik, ik bedoel, er zijn zeker dingen dat, dat um, weet je wel... less government, die bureaucratie is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. En het is ook niet meer van deze tijd. Daardoor, you slow down an economy that way. Maar, ik bedoel, Obama is, is een, een diplomaat. Die is een weldenkend wereldmens. Een wereldburger. Die, kijkt, die begrijpt dat als je hier iets aanraakt... dat het een effect heeft in de andere kant van de wereld. Want hoeveel presidenten heb je eigenlijk meegemaakt in al die jaren? Weet je het nog? Um, nou, Bill Clinton was acht jaar. Uh, Bush acht jaar. Nou, Obama vier. Dus ik kwam hier. En wie was er voor Bill? Um, Jezus! Oh. Heel wat, hè? En op wie was je het meest verliefd? Op welke president? Um... Verliefd. Oh, ah ja, ik, verliefd. Met wie had je het, heb, het meest? Bill Clinton, waanzinnig. Een ontzettende uh, leuke, interessante vent. Uh, goede spreker, goede. Uh, nou ja, hij heeft heel goed voor het land gedaan ook. En wel zijn uh, president ontmoet in die ja, jaren? Ja, Bill Clinton heb ik een paar keer ontmoet. En, en, en ook een hele leuke, op een gegeven moment of een klein, op een vrij kleine gathering. En, um, en hij hield mij mijn hand vast. Vergeet <laughs> zei ik ook. Bill, I would like my hand back. <laughs> en je weet het heeft, maar nooit dus, naar ja, Bill Clinton. Ja, hè? Nee, precies. We kennen zijn reputatie. Groot, uh, interessant. Weet je, hij houdt wel van die vrouwen. <laughs> hij houdt enorm van vrouwen, Frederik. Ja. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. Ja. Maar, maar nog even naar, naar vandaag. Hè? Uh, uh, Obama, uh, van, van jou mag hij winnen, als ik het uh, begrijp. Ja. Wat, wat zal dat voor jou betekenen? Of, of, of voor Amerika betekenen als hij wint, of als de ander wint? Nou, één ding is, is dat, dat um, nu als Obama wint... kunnen we de, de, de, de laws doorzetten. Kan hij nog verder fixen wat moest gefixt worden... wat omgezet is in de Bush-jaren. Het probleem is in dit land... is dat de president zijn handen eigenlijk gebonden zijn... door die Senate. En die is nu zo uh, stagnaat door de Republikeinen en de, en de Democraten. Dus dat is een, een enorm probleem. Het enige is waar je dan kijkt naar diplomatie diplomacy. Daar is Romney niet goed in. Dus dat is al sowieso een probleem. Het idee dat je de military wil opbouwen en ze zeggen van we gaan actie ondernemen, dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet de new thinking. Dus dat is ontzettend gevaarlijk. En dan de social issues. Ik bedoel, onder hun bewind was er laatst die senator Eken, ik weet niet of je dat hebt gevolgd over, uh, die dus echt gewoon zegt dat als je verkracht wordt, dan heb je dat gewild. Nou ja, welke wereld leven we in? Dat gaat toch lekker en weet ik veel waar zitten. Maar dat is wel het Amerika waar jij in woont. Waar dit soort denkbeelden ook zijn. Dat is zeker zo. Maar ik moet wel zeggen, ik, ben, uh, ik woon in New York... en dat is een world on itself. Het moment dat ik naar buiten ga... realiseer ik meer en meer hoe het soms werkt. Maar één ding in Amerika is... er zijn, uh, als je het land voor je ziet... heb je een, een linkerkant, dus de West Coast... en daar is het allemaal blauw, zeg maar. Dat zijn de democraten. En rechts allemaal blauw En in het midden heb je dat rode. En dat zijn die toch hele conservatieve mensen die zeggen... van in Amerika zijn de World Series, dat is baseball. En voor them, the world is Amerika. Die hebben geen idee. Als je zegt van, I'm from Holland... dan weten ze niet dat, dat wat Holland voor invloed heeft gehad op Amerika. Ze nee. weten niet waar, als je zegt van, uh, what's the currency in England... dan weten ze niet dat dat pounds, what is a euro. Weet je, het is zo, die zijn zo out of touch. En die ja, dat is... Ja, en nou, dat zijn grote... Duits. Daar zou jij nooit kunnen wonen, in die staten, dat is wel duidelijk. Nee, nee. Je nee. hebt het over wij, als Nederlanders. Ja. Jij bent meer een Nederlandse Amerikaan dan een Amerikaanse Nederlander. Uh, ik zeg altijd, ik ben een Dutch New Yorker. <laughs> We hebben gevraagd om een voorwerp mee te nemen aan elke gast hier in New York. Het hangt bij jou thuis aan de muur, hè? Jij kon het niet even helemaal meenemen naar de studio. <laughs> het is een, een uh, silkscreen van Andy Warhol... En het is uh, van de Queen-series en het is uh, Beatrix. En uh, um, ongeveer nou ja, 22 jaar of geleden heb geleden um, um, had ik de mogelijkheid om, om dit te kopen. Dat vond ik zo'n leuk idee om thuis te komen en dan zag ik Beatrix. <laughs> dus ik had een stukje Holland uh, thuis in New York. En um, ja, heel leuk. Heel leuk omdat... Uh, en ja, ik ben er heel erg aan gehecht ook. Ga je ooit terug naar Nederland? Ga je daar ooit weer wonen? Ja, ik heb op een gegeven moment met uh, mijn dochtertje hebben we een jaar gedaan, dat zij ook heel duidelijk voelde hoe of hoe, ja, wat die Hollandse en ja, paspoort en ik vind het heel leuk trouwens. Het, het Hollandse gevoel en het leven. Ja, het ja, zou best kunnen. Ik, maar ik denk dat ik wel in ieder geval, het blijft wel altijd een wereldburger. Want ik bedoel, af en toe heb ik het ook genoeg gehad met New York en dan moet je ook inderdaad weg. En ik vind Amsterdam een waanzinnige leuke stad. En ja, toch ook hier. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn. Ja, dus je sluit het niet uit. Ik sluit het al. zeker niet uit. Goed. Nou, Heel erg bedankt voor je komst naar deze studio dank. in New York. En ik wens je heel veel succes met alles wat nog komen gaat. Hartelijk dank. Frederik van der Wal was dat morgen in deze serie. Vanuit New York, Jan Joosten. Hij woont er al een hele tijd. En in Nederland zit dan Roberta Enschede van de Democrats Abroad. En zometeen op deze zender BNN Today met Willemijn Veenhoven. Sterker nog, nu meteen BNN Today. Maar eerst het nieuws met Jobout. Radio 1, het nos journaal. De gemeenteraad van Roermond is in spoedzitting bijeen om te praten over de positie van wethouder Jos van Rij. Van Rij ligt onder vuur omdat hij vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan de kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond, de VVD Ricardo Offermans. Die heeft zich nu teruggetrokken als kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond.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 Bij een ongeluk met twee Cessna-vliegtuigjes in Dronten, in Flevoland... zijn vanmiddag twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Ze zijn met trauma naar twee ziekenhuizen gebracht... omdat de grond in Flevoland te drassig is voor ambulances. Tegen Omroep Flevoland zei een ooggetuige... dat de piloten van de twee vliegtuigjes aan het stuntvliegen waren... en in de lucht op elkaar botsten. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk gaat de hele avond door. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 22 oktober, twee over half 9. Goedenavond. Na negenen hoor je hoe het is om zaken te doen in Noord-Korea. Onze gasten komen net terug van het meest gesloten land ter wereld. En we hebben het zo meteen over, krijg je van mobiel bellen een tumor? Dat hoor je zo direct. En dan hoor je nog veel meer. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag... hoe er, ervaart je lichaam een orgasme? Het antwoord daarvan komt van Lisa Brouwer. Al wijst hij nu angstvallig naar ja. de student naast haar. Ja. Weet je het niet, Lisa? Die um, hoeft nog niet te zeggen, maar het is een mooie tease. Naar zo meteen. Nee, Kenny weet dat beter. Oh, die Kenny. heeft meer onderzoek naar gegeven. Kenny gaat er zo meteen antwoord op geven. Hier in de studio namelijk uh, verschillende studenten... die zijn van de projectgroep Love to Know van de Universiteit Groningen. En jullie hebben een heel mooi onderzoek gedaan... met heel veel bijzondere uitkomsten over seks en liefde... En van alles en nog wat, bijvoorbeeld het antwoord op de vraag... ik weet niet, het zijn er niet drie mensen, ik weet niet wie ik moet aankijken. Kan je op meerdere mensen tegelijk verliefd worden? En wie weet dat? Ja, <totstuken> wij weten, uit onze onderzoeken blijkt niet per se het antwoord op deze vraag... maar uh, bepaalde mensen hebben ontdekt dat je niet op meerdere mensen tegelijk verliefd kan zijn. Hoe dat precies zit, dat weten wij niet. Want wij doen hier zelf geen onderzoek naar. Oké, okay, maar het is wel een van de dingen die voorkomen in jullie onderzoek. Ja, absoluut. Ook heel veel ja. vragen waar jullie wel het antwoord op, absoluut, <lacht> op weten. Ja. Bijvoorbeeld dat van het orgasme. Dus dat horen we zo meteen. Zometeen uh, Luke met de topics, alvast een voorproefje. Nou, nieuws over een klemzittende egel, een dopinggebruikende faalhaas en een verhuisend zoogdier. Kijk, hij is nu twee jaar, hij is echt helemaal zelfstandig. En uh, hij speelt wel met zijn moeder, maar ja, hij kan natuurlijk niet eeuwig bij zijn moeder blijven, dat kan ook niet. Wat voor zoogdier dat is, dat hoor je zo meteen na negen uur in Today's Topics. Jack Vergelder, die doet het sportnieuws. Ja, het gaat natuurlijk over wielrennen. Want Lance Armstrong is zijn zeven tour definitief kwijt. De internationale wielerbond, de UCI, maakte vanmiddag op een persconferentie bekend dat het alle sancties overneemt. die uitgesproken zijn door het Amerikaanse antidopingsagentschap, de USADA. De USADA, wat je wil. Armstrong is dus ook voor het leven geschorst, zei de UCI-voorzitter Pat McQuaid. The UCI will ban Lance Armstrong van cycling. En UCI will strip him van zijn zeven Tour de France-titels.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 Dus uh, de UCI neemt dus ook de schorsingen van een half jaar voor uh, Leipheimen, Zabriskie, Danielsen en Van der Velde over. Maar bedankt hun wel voor hun getuigenissen. Wat betreft uh, Lance Armstrong? Die kan nu vergeten worden, zei McWade. Lance Armstrong heeft geen no place in de cycling. Dus hij zal in cycling vergeten worden. In het rapport van de USADA wordt de UCI zelf ook onder vuur genomen. De wielerbond waar hij Verbrugge destijds voorzitter van was. Die zou geld hebben aangenomen van Armstrong om een, do om een positieve dopingtest stil te houden. Pat McQuaid wil daar niets van weten. I can say dat de UCI gave no preferential treatment to Lance Armstrong in relation to those donations. De UCI berg zich vandaag, of vrijdag moet ik zeggen, over de vraag of alle resultaten van Armstrong worden geschrapt. En of hij ook dan nog al het prijzengeld terug moet betalen. Ook wordt besloten of zijn zeven toerzegers aan anderen worden toegekend. Marcel Wintels is de voorzitter van de Nederlandse wielerbond de KNWU. Hij is blij dat de UCI het rapport en de sancties van de USADA overneemt. Maar geheel tevreden is hij nog niet. Ik heb hem horen zeggen.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 Um, het tweede, we hebben eerder gepleit voor langere schorsingen... in plaats van twee jaar, vier jaar. En een derde, wat mij betreft, mensen met een dopingverleden... moet je niet opnieuw in diezelfde verleidelijke uh, profsport een functie geven. En dan nog even over blessures. De blessure van Arjen Robben blijkt ernstiger dan verwacht. Hij heeft veel last van een zenuw in zijn rug... en daardoor dus ook van zijn hamstring. Hoe lang Robben nodig heeft om te herstellen, dat weet hij nog niet. Ik ook niet. Je het nooit met Robben iets wat ongeïnspireerd, vond ik het soms. Dit? Ja, ik word gek van oh, ja. het wielrennen. Ja, oh, ik roep, is het. Ik, ja het is ja. heel erg, maar ik roep het al jaren. Ik heb een heleboel vijanden meegemaakt ja. dat ik uh, naar wielerkoersen zat te kijken en dat ik riep van over zes jaar weet ik wie er gewonnen heeft. Dit is nog erg. Het is gewoon één beerput die open Ja, Jij hebt het er al mee gehad. Nou, ja, al heel lang. Dat, dat vind ik zo zonde. Ja. Ik vond uh, Roel, uh, Roel Heertje had een hele mooie opmerking zaterdagavond in. Dit was het nieuws. Uh, we moeten niet zeuren. Lens Armstrong is gewoon de snelste junk op de fiets geweest. Tja. <laughs> En over die junk gaan jullie het vast hebben in Langs de Lijn. Ja. ja en wij straks ook nog eventjes met uh, Sebastian Timmerman en met Ermen Mennemars. Heel goed. En dan vooral over wat gaat Lens nu doen? Wat is zijn toekomst? Uh, die gaat het uh, zoeken in een orgasme, denk ik. <laughs> dat ook dat zo, Jack. Ja, dat en je blijft onbezoek. daar even zitten, want dat wilde je wel even horen. Ik ben op school ook blijven zitten, dus ja. dat kan best. Zometeen dus onder andere op het antwoord op de vraag... wat doet een orgasme met je? En Jack Vergelder die blijft ook even zitten. <laughs> je bend en break. er is nieuws. ja, VVD Jos van Rij geeft zijn eerste kamerzetel op. Hij stopt ook als wethouder van Roermond. Hij legt beide functies neer in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt. Van Rij wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Afgelopen vrijdag heeft de politie invallen gedaan in verschillende woningen van Van Rij en ook zijn werkkamer op het stadhuis van Roermond werd doorzocht. En dan is verslaggever Paul Sanders is in Roormond. Paul, goedenavond. Jij was net bij die vergadering, hè? Ja, dat klopt, ja. Daar was ik bij. Uh, Jos van Rijen, aanwezig bij die vergadering, wat uh, op zich al heel opvallend was. Uh, maakte een aangeslagen indruk. Uh, maar sprak ook op een emotionele manier de raad toe. Hij zei, ja, ik kan niet anders. De afgelopen dagen waren de zwaarste tot nu toe in mijn leven. En ik kan niet anders dan mijn wethouderschap neerleggen. En ook mijn eerste kamerzetel op te geven. Uh, het was een hele... Korte toespraak, ongeveer nou, een minuut, misschien anderhalve minuut. En daarna vertrok hij meteen weer direct uit de zaal en is vervolgens ergens... Uh Rond het gemeentehuis in Roermond uh, in een auto gestapt en is poorslag vertrokken. We weten helaas niet welke ingang die heeft genomen, of uitgang beter gezegd. Maar het was een emotioneel moment voor hem. En ik denk ook voor veel mensen in de raad. Ja, je hebt hem dus niet kunnen spreken, begrijp ik. Heb je nog anderen gesproken? Nee, want het was eigenlijk meteen aan het begin van de raadsvergadering. Dus de raadsvergadering opende om half, acht, uh, half negen, excuses. Vervolgens gaf de burgemeester het woord aan Jot uh, van Rij. Die sprak de raad toe en was meteen weg. Dus andere mensen hebben ook nog helemaal geen... Ja, geen gelegenheid gehad om te reageren op wat hij gezegd heeft. Ik heb wel vandaag.. Uh... Al met flink veel Roermonders, flink wat Roemonders gesproken. En mm -hmm. wat me dan toch wel opvalt, is dat een heleboel mensen hem eigenlijk heel hoog hebben zitten. De een man zei zelfs tegen mij, we hebben geen nieuwe burgemeester nodig, want we hebben Jos van Rij Waar uh, mm -hmm. ja, stond hij toch wel in een hoog aanzien. En uh, veel mensen vinden dat hij ook echt iets voor elkaar heeft geborst voor deze stad. Nou goed, dat wordt nu allemaal een beetje vergeten met alle tumult die nu aan de hand is. Maar in ieder geval, ja, geen wethouder van Rijn meer in Roemond. En uh, voorlopig ook nog geen nieuwe burgemeester, want daar is het natuurlijk allemaal op begonnen. Nee, en de werd al eerder bekend vandaag dat de door hem aangedragen Ricardo Overmans... die uh, is ook geen kandidaat meer voor het burgemeesterschap. Nee, die heeft een, die heeft een brief gestuurd naar, uh, naar de gouverneur... Uh, de commissaris van de koningin in Limburg... en ook naar uh, minister Spies van binnenlandse Zaken... waarin hij zegt, nou, ik, uh, ik wil geen uh, aanspraak meer maken op de functie. De gouverneur heeft vervolgens uh, dat in beraad genomen... Heeft, dat, uh, heeft een advies uitgebracht aan de minister om de volledige burgemeestersprocedure, de benoeming van de nieuwe burgemeester... om die weer helemaal opnieuw te doen. Dus dat betekent dat er ja, nieuwe uh, gesprekken gevoerd gaan worden... dat er een nieuw profiel van de burgemeester moet worden opgesteld... en dat dus alles weer op nul is gezet. En dat het dus nog wel eventjes gaat duren, maanden... Uh, voordat Roermond een nieuwe burgemeester heeft. Goed, dit is dus het laatste nieuws van de pers van Paul Sanders in Roermond. Zodra er uh, meer reacties bekend zijn, dan uh, komen we bij je terug. Paul, dank je wel. Radio 1. BNN Today. Hoe ervaart je lichaam een orgasme en waar komen de vlinders in je buik vandaan? Nou, nou, dit soort vragen is uitgebreid onderzoek gedaan. En de projectgroep Love to Know van de Universiteit Groningen... die wil die uitkomsten graag delen met de rest van de wereld. Je hoorde ze net al even hier in de studio. Lisa Brouwer, jij bent uh, teamcaptain van Love to Know. En jullie uh, hopen woensdag de Academische Jaarprijs ermee te winnen. Inderdaad. En dat is een prijs om, uh, ja, om, om, om dit soort informatie... Bij, vooral bij een breed publiek bekend te maken. Ja, de Academische Jaarprijs is een wedstrijd uh, voor wetenschapscommunicatie... Waarbij teams van heel Nederlandse universiteiten een plan hebben kunnen indienen om hun onderzoek op een leuke manier naar het brede publiek ja. te brengen. En uh, de, jullie onderzoek is dus over, of in ieder geval alle uitkomsten daarover, gaan over verliefdheid, over seks, over liefdesverdriet. En daar ja. nou wil ik natuurlijk meteen even maar die ene vraag beantwoord horen. Hoe ervaart je lichaam een orgasme? Ja, dat ga ik daar een antwoord op <laughs> ja. geven. Nou uh, ja, wat je ziet bij een orgasme in de hersenen. is eigenlijk hetzelfde als wat je ziet bij iemand die bijvoorbeeld een shot krijgt. Oké, okay. ik zet me dat even voor te stellen. Heb ik nog nooit gedaan heroïne? Dus, uh, wij ook niet. Nee, <laughs> maar dat is, dat, dat is wel, wat gebeurt er dan in de hersenen? Um, nou ja, de, hersenactivatie bij, of de hersenactiviteit bij uh, het orgasme is eigenlijk dezelfde als wat wij zien bij een mens of een persoon die heroïne injecteert. Ja, en dat is totale ja, dat is ontlading. Eigenlijk een algeheel ja. gevoel van rush... en eigenlijk wordt een soort van het algehele controlecentrum van, het, van de hersenen... Worden op dat moment even uitgeschakeld. Dus je, je verkeert in een soort van extase... waarin je niet meer de omgeving in de gaten houdt... en in de gaten houdt wat er allemaal om je heen gebeurt... maar echt even een moment ja, van extase helemaal met jezelf. En is een orgasme krijgen dan ook even verslavend als heroïne? Ja, dat is dus weer niet zo, want heroïne is natuurlijk lichamelijk ook een verslavende stof. En uh, bij orgasme is het niet dat je iets injecteert in je lichaam. Of nee, zo. maar het is, het is volgens mij worden. bij heroïne, wat ik ervan begrepen heb, ook de rush die het zo fantastisch maakt. Dus ja, dan, dan dat ja. Is, klopt. Ja. Maar. maar seks en net zoals eten zijn natuurlijke dingen, die dus een natuurlijke reactie in je hersen brengen. En heroïne en andere drugs zijn gewoon zo overweldigend meer dan natuurlijk. Ja dat het daarom verslavend zou kunnen zijn. Goed nieuws dus, op zich. Ja, <laughs> ja, mooi. En jullie gaan dit dus allemaal van dit soort uh, ja, leuke feiten... Over, over verliefdheid, over seks aan de man brengen. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Um, we willen met een interactieve wetenschapstentoonstelling Nederland intrekken. En, uh, dat dat bestaat... zegt mij nog even helemaal niks. Nee, dat zijn allemaal um, kleine demotjes... gebaseerd op de onderzoeksmethodes die we ook in ons onderzoek gebruiken mensen zelf mee kunnen experimenteren. Zoals wij het onderzoek ook doen. Zoals bijvoorbeeld uh, de eye tracker. Die gebruiken we zelf voor onderzoek naar en wat is verliefdheid. Dat? dat is een instrument dat meet je pupilverwijding. En dat blijkt uh, je emotionele reactie op dat wat je ziet uh, ja, te meten. En dat en... meet dan hoe verliefd ik ben bijvoorbeeld? Of, of hoe um, je ja. reageer op, op hoe iemand? Hoe je reageert op de foto van je geliefde. En ja, ja. dan reageer je daar heftiger op dan okay. wanneer je... Iemand anders ziet. Een foto van je vader ziet of ja. En dan jullie gaan dus met al deze uh, soort testjes. Ja. Trekken jullie door het land. Ja, en dan gott. kan je dus. Ik kan dat doen straks ergens in Amsterdam. Ja, je kunt wel, naar ons toe komen. We gaan heel Nederland door. Je kunt naar ons toe komen, we staan in heel of we gaan heel Nederland door. We komen in verschillende steden. We zullen goed aangeven: ook op onze website waar we op dat moment staan. En uh, ja, we komen met een grote tent. We hebben een, uh, een auto met een klein bootje erachter... waarmee we een beetje reclame gaan maken dat we er zijn... en dat we in de plaats zijn. En dan uh, kan iedereen die geïnteresseerd is of niet, kan langskomen. En dan kan ik naar het bootje toe komen en dan kan ik van jullie antwoord krijgen bijvoorbeeld op de vraag... hoe heftig is liefdesverdriet? Ja, dat klopt. Hoe heftig is liefdesverdriet? Nou ja, wat wij zien is... Uh, uh, dat liefdesverdriet eigenlijk overeenkomt met een verslaving. De, de hunkering naar die persoon. Het uh, bijna obsessief denken aan uh, de geliefde. Ja. En uh, het alleen maar bij diegene willen zijn. Dat zijn kenmerken die eigenlijk overeenkomen. Dus komen. als je liefdesverdriet hebt, dan ben je eigenlijk aan het afkikken van een verslaving. Eigenlijk wel, ja. ja. Je, je hunkert naar wat je had. Het heeft en, allemaal uh, wel met drugs te maken. Hè? Eerst, eerst <laughs> ja. heb je die heroïne en dan moet je er weer van afkijken. Ja, het reageert um, in dezelfde gebieden als inderdaad... Uh, waar ja, de pleziercentra van de hersenen ja. daarbij is betrokken. Daar zijn ook ja, zelfs eten en seks, maar ook drugs, omdat het zo'n fijn gevoel geeft. En dan nog even een mooie, waar komen die vlinders in je buik vandaan? Ja, dat is eigenlijk een uh, reactie uh, van het stresshormoon adrenaline. Ah. Dus uh, dat je bijvoorbeeld die persoon waar je, waar je zo ontzettend verliefd op bent, uh, laat je dus eigenlijk dezelfde stressreactie zien als wanneer je echt in extreme stress bent door hetzelfde hormoon. Dus, dus je merkt bijvoorbeeld ook als je ergens heel zenuwachtig voor bent... dat je ook kriebels in je buik hebt. Dus dat is eigenlijk een mm, beetje te vergelijken met verliefdheid. Ja, ja, nou, ik ben op het moment niet verliefd. en Ik ben wel eens gestrest. En het is, volgens mij voelt dat toch wel heel erg anders. Ja, maar, maar je hebt wel... lichamelijk is dus dezelfde reactie. Ja, precies, precies. Alleen ja. de ene interpreteer je positief en is daarom heel leuk. Ja. En de andere is veel meer negatief geassocieerd. Allemaal leuke feitjes dit. En dan is, komt natuurlijk altijd aan het einde de vraag. Sorry dames en heren. Wat hebben wij eraan om dit te weten? Of is het gewoon leuk? Ja, ten eerste is het gewoon heel leuk. Ja, het is heel leuk. En, uh... Liefde is iets wat iedereen raakt. Waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. En liefde is ook iets waar altijd een soort van een magisch sfeertje om me heen hangt. En mensen, ja wat is nou liefde? Mensen hebben niet echt een vraag op wat is nou liefde. En het moet natuurlijk ook allemaal een beetje spannend blijven. Maar liefde en seks zijn zulke basale processen. Um, waarvan we eigenlijk helemaal niet weten... wat gebeurt er nou eigenlijk met je lichaam? Wat gebeurt er nou in je hoofd? En, het is dus, naar. en dat, dat laten jullie dus blijken. Het is in heel veel gevallen een hele fysieke reactie. Ja, precies. precies. Ja. Ja. En dat willen jullie wetenschappelijk laten zien hoe dat ja. werkt. Ja. Ja. En ja. op seks hangt natuurlijk ook nog steeds een taboe. En wat wij hier ook mee hopen te bereiken... is dat die taboe een beetje wordt doorbroken. Dus uh, het praten over seks en liefde weer uh, ja, toegankelijker te maken. Als een shortje heroïne. <laughs> Bijvoorbeeld. En dan nog eventjes, we hebben nog twaalf seconden voordat Kim gaat zingen. Wat was nou de meest liefdevolle stad van Nederland? Dat hebben jullie ook onderzocht. Waar de meeste mensen verliefd zijn. Op het moment staat Utrecht op één. Utrecht maar staat, staat op is een, één. Uh, het gaat nog steeds door. Dus wie weet uh, wordt een andere stad de winnaar. Ja. Nee, deze plaats stond toevallig gewoon al op de playlist. Hebben we niks aan gedaan. Kim Wild, you came. Kenny Roodakker, Camilla de Jong, Lisa Brouwer. Aankomende woensdag. Dan weten jullie of jullie die academische jaarprijs van 100.000 euro... Hè, ja, ja, zeker. hebben ja, gewonnen. Zo. Heel veel succes met het onderzoek. Dank je wel. Het is vandaag Wereldstotterdag. Je hebt het misschien gehoord. De dag dat onze stotterende medemensen even in een zonnetje wordt gezet. Ja. Nou, dat vraagt om een ode van niemand minder dan 3FM-dj Timor Perlin... met zijn stotterplaat Top 3. 3. Op nummer 3 in de stottertop 3: The Who met My Generation. Het is eigenlijk een heel liedje, natuurlijk vol met stotteringen. T -t Talking about my g -g -g generation. En dat is tijdens het inzingen zo ontstaan. Want uh, de zanger Roger Daltrey probeerde de tekst eigenlijk gewoon. In te zingen en begon spontaan erbij te stotteren omdat het daardoor nou eenmaal die tekst lekkerder in het nummer paste. En het ging vooral erg goed bij de zin: Why don't you all fade away? En natuurlijk had hij hier fuck willen zeggen, maar dat mocht natuurlijk weer niet op de radio. En door te stotteren kon je als luisteraar in ieder geval inbeelden dat hij natuurlijk fuck bedoelde in plaats van fade. My Generation van The Who op nummer 3. 2. op nummer 2 in de stotter top 3 staat Lady Gaga met Pokerface. Natuurlijk al drie decennia eerder gedaan door Bony M met Mama Baker. En Lady Gaga gooit er nog eens een stotter schepje bovenop door ook Pokerface te zingen. En dan de nummer 1 van de stotter top 3. Natuurlijk, Bergman Turner Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. Bergman heeft het eigenlijk zo st st stotterend ingezongen... om zijn stotterende broer een beetje te plagen. Eigenlijk vond hij het ook gewoon maar een raar liedje, dus hij wou het niet op het album hebben. Maar de producer zei, nee, dit is een fantastisch nummer. Backman stemde in, die zei, oké, okay, gooi het nummer op het album, maar dan wil ik het wel zonder het stotteren hebben. Had hij het zo opgenomen, zonder stottering. En toen, zei hij later, vond hij het eigenlijk wel een soort heel slap liedje geworden. Klonk een beetje als een, zei hij zelf, slap aftreksel van een Frank Sinatra liedje. En daarom heeft hij stottering er maar weer in gedaan. Een terechte nummer 1 in de stotter top drie omdat bij dit nummer het stotteren echt het verschil maakt... tussen een beetje een saai nummer en een echte wereldhit. Wat ja, de stottertop drie dus van 3FM-DJ Tumor Perlin. Er ben, ben -Mars naast ja. mij, jij stot ook nog wel us. Ja, stotter ik. Nee, Ben je nog gevraagd voor allerlei dingen vandaag? Nee, nee. Nou ja, ieder jaar vragen ze me. Ieder jaar word ik wel gevraagd door de. Het is ook een nationale stotterbond. En dan word ik wel gevraagd of daar niet geen ambassadeur van wil zijn. Maar ik stel jou de vraag: stotter ik? Want ik voel stotter ik namelijk niet. Ik hakkel. Dat is anders dan alles stotteren. Oh, okay. Ik vind het ook wel eenvoudig. Jij hakkelt. Weg. Ik hakkel, ja. Ik ben, als ik heel erg enthousiast ben, dan, uh, dan wil ik zoveel vertellen. Ja. Dat kan niet. Nee, je bent niet enthousiast nu. Nee, dat is niet. Leuk, wat gaan we ik, doen? Nee. Ja, we gaan straks praten over een zoogdier. Welk dier is dit, jongens? Nog een keer? Nou ja, dat kan niet. Uh, oh, shit. Nou, dat kan, ja. Ja. Eén keer maar, hè? Ik weet het niet? Ja, het was een meisje dat een ijstup BNA deed. Maar het was een ijsbeer. Kon even geen ijsbeer oh. ik Ga ik straks alles over vertellen. Oh. En. Europees voetbal, op Radio 1. Woensdagavond in de Champions League. Al de is die kwijt, korte hoek voor zich. Ajax, Manchester City. Ja, daar gaan we voor op de balken. De Champions League, woensdagavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een echte baas bepaalt zelf het welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen.